die ontstaat door samenvoeging van de korpsen Limburg-Zuid en Limburg-Noord. In het rapport van de visitatiecommissie wordt Limburg-Zuid een conservatief en gesloten korps genoemd. Het intellectueel vermogen is gering en er wordt slecht met talent omgesprongen, schrijven de onderzoekers. Op het Prinses-Margriet-kanaal in Friesland heeft een containerschip de hele middag vastgezeten onder een brug. Het schip voer rond het middaguur bij Burgum tegen een brug. Waarschijnlijk dachten schepen dat hij er net onderdoor kon, maar stond het water toch te hoog. Het schip vervoerde ruim 100 lege zeecontainers. Een aantal is door de aanvaring ingedeukt. Eerst werd geprobeerd om het schip achteruit te laten varen, maar dat mislukte. Uiteindelijk is het schip vrijgekomen door met een snijbrander zes containers aan stukken te zagen. Onderzocht wordt nog hoeveel schade de brug heeft opgelopen. In de Eredivisie is het duel tussen Vitesse en Groningen geëindigd in een doelpuntloos gelijkspel. Vanmiddag won VVV thuis met 2-0 van Rode JC en is daardoor niet langer hekkensluiter. Op de laatste plaats staat nu Excelsior, dat gisteren verloor van Heerenveen. Ajax won in Waalwijk met 1-0 van RKC en Utrecht speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Feyenoord. Het weer vanavond in het westen, een beetje regen. Vannacht regen in het hele land. Morgen eerst regen, smiddags vanuit het westen ook zon. Het wordt dan 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Fragile, so easy to root each other, so hard to understand why. En volgens mij luistert ze mee, dus Roos, helemaal, helemaal prima. En uh, we kijken uh, uit naar het optreden van haar uh, op 11 uh, december in, uh, op station in Haarlem bij de Ananda Buddha Lounge de eerste keer. En dan uh, gaat ze optreden en het uh, nou, is heerlijk. Het begint om twee uh, uur. Wilt u kaarten kopen, dan kunt u dat uh, bij Ananda doen in de voorverkoop en anders aan de zaal.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 Dus zo hoe wij hier groeien, zo groeien ze daar ook. Het gaat gewoon door. Het gaat gewoon door, ja. ja. En Zo we hier moeten werken, doen ze daar ook hun taken. Maar Tony, dat betekent dus dat je eigenlijk, als je overlijdt, komt te overlijden, het zij door bijvoorbeeld een verkeersongeluk heel plotseling of bijvoorbeeld, bijvoorbeeld met kanker heel, heel goed voorbereid, zou ik maar zeggen, dat je dat moment van overlijden ook gewoon heel bewust meemaakt.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 Dan denkt hij, nou weer een die het niet leuk vindt bij mij. de luisteraars dit nog. Alle levende en overlevende door elkaar heen. Ja, we moeten er bijna een, een, een, een letter of zo aan geven. De, de A is dan ben je levend ja. en B ben je Ja, overleden. Uh, ja Dus uh, ik vind het wel uh, bijna grappig dat je zegt... van je, je kunt ze dus wel voelen als, als gewoon mens. Hè? Want je hebt ja. bent een medium, maar wij kunnen ze dus ook gewoon voelen. Ja, we zijn echt... Uh,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 No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 boven Haarlem, het grensgebied en de vergunningen, die waren nogal lastig heb ik begrepen dus ja, van de auteur van De Alchemist de volgende keer, elk moment is een nieuw begin, Paolo Kweljo. ja, ik denk eigenlijk dat ik zo wel voldoende heb uh, verteld, Riep. Nou, ja, maar heel, uh, dat, dat ene boek wat je besproken hebt het uh, komt oh. heel mooi overeen met, uh, het met het onderwerp wat wij, uh, ja. uh, wat wij hebben ja. besproken, uh, ja. het gaat ja. nog iets meer over de levenden, wij hebben het iets meer over de doden maar ja. uh, voor de rest uh... Maar het verhoudt zich hetzelfde ja, ja. ja. ja prachtig Dankjewel Herman. Herman, dankjewel. Uh, nou, we gaan nu naar de volgende muziek.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 ...hoogstaande, kwalitatieve, mooie koor... Mooi. ...veel sopranen...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 Jouw 06 ik kan nummer. me voorstellen dat dit veel beroering geeft en dan uh, ja, dus dat je nazorg. ben ik bereikbaar. Ja. Het uh, telefoonnummer van de studio is 023-57-30393. 023-57-30393. Dus u kunt gewoon bellen en dan uh, komt u live in de uitzending en dan kunt u uh, vragen stellen aan uh, Tony. En jouw 06-nummer? Dat is 06, uh, uh... dus 06 42 Nog een keer. Nog een keer? 06... 42617945. Prima, nou, we noemen het aan het einde van de uitzending nog wel een keertje. Keer, ja. Mag ik even inhaken? Het is natuurlijk een live uitzending. Het is vandaag 4 december. Dus bij de herhalingen, nogmaals, dat zijn andere data. Ja. Dan geldt het oh, ja. nummer voor de studio niet. Nou, Num ja, van Tony, dat blijft natuurlijk gewoon van ja. Tony. Dat is wel een mooie toevoeging. Ja, dus, euh, nou, Tony, de, is het als je doodgaat, nou de hel?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 De is een droge jonge jonge. Een verdrusting die langs de boom komt, de moeden die hebben gezaaid. En van de hemel ik al de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 even nog naar het, naar het uh, stuk van... je bent hier, je, gaat, je overlijdt... Mm -hmm. en je bent al dan niet hier... blijf je nog een tijdje of je gaat meteen uh, door... maar dan ga je naar het licht, zeggen ze. Kun je, kun je nog iets vertellen over die overgang? Uh, ja, ik zit nog even met het andere stukje over. Dus Oké, okay. wil je liever eerst even dat... Uh, ik wil even het andere stukje uh, nog ja, afsluiten, prima. want... Uh,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 Ja. En hoe minder bewust, hoe donkerder jouw leven zal uh, ervaren. Zowel hier op aarde als aan de andere kant. Dus dat is geen verschil. Daar zit wat mij betreft geen verschil. Zullen we dan na het nieuws beginnen met de overgang van hier naar het licht. Prima. Dat, dat we ja. die even daar mee, uh, mee beginnen. Ja. Uh, ik ga naar het volgende cd die ik heb gekregen van uh, Albert-Jan uh, Vos. Albert-Jan, nou, trouwens nog bedankt voor deze mooie cd's. Ja. Um, en dat is uh, Vicky Brown met The Nearness of You. Why do I just wither and forget all resistance when you and your magic pass by? My heart's a